I run the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be buzz like I had last week. I must stay deep, talking talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita, and as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really value you, my lord.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 a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little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 Heb jij in één keer een grijs op je gezicht, ja, Albert Jan? Ik, ik, ik, ik voel me zo vereerd, op. want jij, jij... was de opener van uur drie. Ja, maar nou jij, ja. jij, jij doet dat al meestal, hè? De meestal wel, dat is meestal. Is altijd uh, van jou, maar dat je zelfs een nummer van mij uitkiest als uuropener, ik ben je zeer dankbaar daarvoor. Ik denk, La Bega is wel een leuke opener. Ja, dit is het ook. Voor Zandvoort en de regio. Yo, de Mambo number 5. Ja, en uh, wat gaan we het laatste uur doen? Want het is alweer, uh, de klok van 4 uur alweer gepasseerd. Nou, we gaan, voetballen. We, gaan, uh, ja, we gaan voetballen. We gaan iets over half vijf nog even met Joop van Nes bellen in zaken SV Zandvoort. We gaan natuurlijk nog even terug naar uh, het circuit waar Willem van Dentsen aanwezig is bij de Hammerride Ultimate Races in Zandvoort. We kijken dit uur ook alvast even met een knipoogje naar volgend weekend. Want dat wordt ook een heel druk weekend. En flink eten, hè? En, flink, flink eten. eten en uh, wat gaan we nog meer doen? Uh, hard rijden gaan we ook doen volgende week. Ook en nog. Heel ja. hard rijden. En we hebben natuurlijk nog wat internationaal voetbalnieuws. We hebben nog Formule 1 nieuws. Uh, als we tijd hebben, gaan we ook nog even kijken naar de PGA Golf. De laatste Masters van dit jaar is momenteel bezig in Wisconsin in de USA. En uh, onze grote vriend, uh, de beste golfer van de wereld, die, uh, staat, boven, die staat redelijk goed in het klassement. Uh, voldoende nieuws uh, en berichten nog in het ko de komende uur. Dus ik zou zeggen, blijft u luisteren. Ja, jij hebt het over volgende week. Racer hebben we natuurlijk over de DTM. Ja, daar kom ik straks nog even uitgebreid op terug. Want David Coulthard, oh... dat verhaal ken je, of niet? Uh, nee, ga je gang. David Coulthard, nou die heeft zijn eerste vriendinnetje althans. Ach, ja, die. Ja, weet ja. je, ken je dat? Oh, maar dan moet je echt... Onder de douche met de vrouwtjes. Ja, op het circuit. Op het circuit. Nou, jongen, jongen, dat, heb dat, dat... ik daar nog een over of niet? Nee, daar heb ik nee, geen verhaal nee. over. Dat, dat, dat is, het, is algemeen bekend verhaal. Het, ik noem dat geschiedenis. Uh, okay. Ik zeg altijd, wat geweest is geweest, niet meer over praten. Volgende week moet hij gewoon laten zien dat hij kan racen. Daar ja, gaat het om. Daar gaat het Toch? om. Toch? Gaan we straks ook even kijken. Uh, je hebt nog een uur de tijd om de twee kaart, vrijkaarten voor de Hammerite Ultimate Races in Zandvoort te bemachtigen. Als u naar het komt, hebben we er twee voor u liggen. En daarna gaan ze uh, mee naar het werkoverleg en dan uh, gaan we iemand anders blij maken. Op, anders Dat gaan we zelf. Anders ik. gaan we zelf heen. Dat vind ik ook. Oké. Okay. Hier is Jolanda Biku. de <middels> Ils avaient le ciel, Ze hadden de main. un cadeau de la providence, alors de penser au lendemain Ils se sont cachés dans un Ze de kans. se laissant porter par le courant.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 Confidence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance.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 Ja, ja, ja, dat is goed. Gaan we doen. Een belle histoire. Ja, en, en speciaal, uh, dit nummer speciaal voor Roland Christian Arens en ene Rosa van der Staaij. Want die zijn afgelopen week in ondertrouw gegaan. Van harte gefeliciteerd dus dat daarmee. is echt een belle histoire, zoals Michel Vuge zegt. En ik heb me laten vertellen dat ze op 5 december een heel apart cadeautje krijgen. Oh, van ja. de Sint. Ja, van de Sint. En, en van hun. <laughs> Oké. Okay. Maar goed, uh, terug. Ja, ik had u al aangegeven dat we even vooruit gaan kijken op de evenementen van volgende week. En een van die grote evenementen is natuurlijk niets anders dan de DTM. Want die komt naar Zandvoort. De 26-jarige Canadese autocureur Bruno Spengler gaat over. Gaat volgende week niet alleen als DTM koploper, maar ook als de meest recente racewinnaar naar het circuitpark Zandvoort. Van 20 tot en met 22 augustus heeft op het Duinencircuit de zesde ronde van de Duitse Tourwagenmeisterschaft plaats. Nou, wij zeggen dan altijd: dan wordt het circuit Duits grondgebied. Daar kom je niet in of op. Of uh, ja, je komt er wel op, maar goed, daar moet je goed voor betalen. En dan wordt natuurlijk absoluut heel goed beveiligd. Wilt u daarheen, dan heb ik nog een leuke tip voor u: want u kunt namelijk tribunekaarten winnen voor het DTM weekend. En uh, ja, 2021. 22 augustus, zoals ik al zei, op het circuitpark Zandvoort. Hoe komen we daaraan dan? Wat moeten we ja, doen? Het is al, ja, uh, hoe gaan we dat doen? Uh, circuitpark Zandvoort heeft namelijk 10 kaarten beschikbaar gesteld voor de tribune. Deze kaarten geven eveneens toegang tot het rennerskwartier. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi als je daar ook uh, even kan kijken. Het enige dat u hoeft te doen is het juiste antwoord te geven op de volgende vraag. Welke coureur won in 2009 de DTM race Park Zandvoort? Welke coureur won in 2009 de DTM-race op Circuit Park Zandvoort? Nou, dus even googelen en je weet het. En dan komt het. Uw antwoord dient uiterlijk maandag 16 augustus om 12 uur binnen te zijn. Uh, en dan moet u een e-mailtje sturen naar prijsvraag.apenstaatje.sandvoortsocorant.nl. Prijsvraag.apenstaatje.sandvoortsocorant.nl. Dus tot maandag 12 uur en geef dan even door wie de vorig jaar gewonnen heeft de DTM-race en wellicht dat u een Tribunekaart kan winnen. Ik zou het maar snel gaan doen. Het is dus... toch mooi als je daar bij die race aanwezig kan zijn, lijkt mij. Lijkt mij ook. Dat bedoel ik. Gewoon even naar de Salvoetskrant een e-mail sturen en wie weet win jij die kaarten.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 Listen.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 all you can Lekker hè, die gouden ja. oude muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. En als je meer van dat soort gouden oude muziek uh, wil horen... moet je gewoon aankomende maandag weer luisteren. Maandagavond tussen 8 en 9. Golden CFM met Joop en Daan. Met Joop en Daan. Zeker de moeite waard. Je hoorde Petula Clark trouwens in downtown. CFM, Race Radio, Pit Report, Report. En snel weer over naar het Park Zoonvoort. Naar Willem van Densen Willem. Ja, goedemiddag. Ja, het uh, Park Zandvoort, waar uh, inmiddels... Uh, de race waar de superkarts uh, halverwege is. Uh, en dat is een race uh, ja, met karts, uh, met 250 cc-motoren. Ja, die dingen die zijn bloedsnel. Uh. Als we even kijken naar de race hiervoor hadden de toelagen Diesel Nou, daar was er iemand al blij als hij een rondje van 2.5 uh, kon rijden. Altijd in deze superkartwedstrijd dat was gewoon 1 minuut 40. Uh, als je dan ook kijkt naar de topsnelheid hier op het rechte eind, uh, nou, de hoogte die ik tot nu toe gezien heb, is uh, 224 kilometer. En dat is toch een kart? moet je voorstellen, een kart uh, als je erin zit en rijdt, dan denk je al dat je bloed snel gaat uh, wanneer je 50, 60 gaat, omdat dus je er dicht bij het asfalt zit. Nou, ga maar naar wat je denkt op het moment dat je met een ruim 220 hier over het rechte eind uh, in Zandvoort gaat. Die race overigens, uh, ja, die wordt toch wel uh, beheerst uh, door een uh, Engelsman. En die, uh, maar niet vergist. Uh, vorige week pas uh, was hij ook degene die daar uh, woont. Dat is uh, Kevin uh, Bennett met op de tweede plaats. Uh, niet verder achter uh, zijn landgenoot Lee Hart. En, jawel, en dan hebben we ook een aantal Nederlanders uh, hier in die uh, wedstrijd. En de Nederlandse eer wordt het hoogst gehouden door een uh, liefstallige dame. En dat is uh, Priscilla Killa Speelman. En uh, die doet het erg goed. Uh, die rijdt op een de derde plaats rond. En uh, die gaat net zo makkelijk ook met uh, 223 kilometer per ja, oh, op... doe maar. Zo, ja. wat een snelheid. Ja, ja, en uh, die kartjes ja, zijn uh, uitermate licht, natuurlijk. Dus uh, ja, die tender ook uh, met een aardige gemak, uh, met hoge snelheid ook de tarzanbochten uh, in en alle andere bochten hier op het circuit. Vandaar ook die uh, rondjes van uh, 1 minuut 40 uh, die zijn aan het eind van de ronde op de klok hebben staan. Oké, okay, zeg nog even een vraagje tussendoor. Uh, ik zie ook op het programma staan van vandaag en vanmorgen de historische monoposto's. Wat moet ik me daarbij voorstellen, Willem? Ja, historische uh, monoposto's. Hier, vandaag hebben we daar ook nog een wedstrijd. van we wat. Morgen uh, even kijken hoe laat het is. Uh, dat is morgen uh, rond half twaalf. Het is uh, reeds twee voor historische monoposto's. En ja, wat moet je daarbij voorstellen? De eind van de jaren uh, 70, uh, begin 80, uh, hadden we onder andere ook uh, de formule voor uh, 2 liter. Uh, nou, uh, een hoop van die... Die auto's van toen. Hier rij je daarin rond. We zien ook een aantal gedateerde Formule Ford. En ook enkele Formule 3's uit die jaren zien we daarin rondrijden. Dat zijn mooie klassiekers dus. Ja, dat zijn zeker uh, mooie voorzieningen. auto's ook uh, toen de tijd was prachtig. Nu vinden we ze nog steeds mooi. Maar ja, het verschil tussen toen en nu is toch uh, ja, een stuk snelheid. Toen werd er echt op scherpe uh, snijden gestreden door de rijders toen. En dit zijn meer uh, de verzamelaars die uh, blij zijn dat ze ook in de, uh, competitie met elkaar kunnen houden op het circuit. Maar uh, de hoogzaak is toch het uh, heel houden van het materiaal. Oké, okay, en uh, hoe, laat, uh, hoe zit het morgen? Het programma van vandaag gaat door tot half uur. 7 heb ik begrepen. En hoe laat begin het morgen? Uh, jij wil weten hoe laat je de wekker moet zetten. Uh, ik wil weten hoe laat ik de wekker moet zetten. Nou, uh, we beginnen morgen om uh, 9 uur. We uh, beginnen met de uh, race over 45 minuten voor de Clio Cup. Dan krijgen we er achteraan om uh, 10 uur uh, de Total Masta MX5 Cup. Om 10 over half 11 uh, de Formido Swift Cup. Dan... Uh, Doe jou net al benoemde historische monoposto's. Dus ik hoef, ik hoef de wekker pas om tien uur te zetten. En jij hoeft de wekker pas om tien uur te zetten. <lacht> ben je wakker. Lekker uitslapen, Albertje. We ja. hebben je wakker. Nou, om 12 uur hebben we dan uh, wederom uh, de supercards, Dan hebben we tien overal heen, hebben we de Nederlandse kwart Series. Voor twee, uh, de tweede race van de tourwagen dieselcup. En dan uh, gaat het programma zich een beetje herhalen met een kwart voor drie, uh, de Masta Cup weer. 10 over 3 de uh, Clio Cup. Half 4. Mm -hmm. Ja, nog een Mars Cup race, race 2 dan. En uh, de dag wordt afgesloten om half vijf uh, met de tweede race uh, van voor de voormiddag. 20. Dus een ongelooflijk vol programma, morgen ook weer. En, ja, morgen zeker. Het is half het is net een werkdag. <laughs> en weer uh, live te horen bij CFN, neem ik aan uh, Willem. Ja, morgenmiddag uh, even kijken, het programma van jou kopen van 12 tot 4 is dat. Uh, Zit u daar zelf niet op circuit? Ik ben op het screen, ja. Ja, maar, maar Jaap, wat Jaap. moet hij in de studio doen Jaap. als racefan? Jaap is... Het. Racefanaat. Ja, nou ja, ik denk dat hij denkt, nou, ik zie het daar ook wel op de beelden voor CFM. Ik heb buienraden bij me, hoor, Willem. Ja, naar Ja, nou, beura, dat uh, is voor mij uh, naar binnen gaan en het uh, dak bovenomhoog. Zit ik ook is ook zo, maar uh, ja, volgens uh, Lex, Lex van Hoorn blijft het gewoon morgen overdag droog hoor. Blijft dus, droog. Uh, dat is helemaal uh, prima. Helemaal niks aan de hand. Beetje wind alleen, maar voor de rest uh, valt het best mee. In tegenstelling uh, tot de eerdere verwachtingen uh, dat het uh, flink zou gaan hozen, is dat alweer bijgesteld. Maar... Nee hoor, dat, begint, dat hozen begint in het oosten. En dat ja. komt langzaam naar ons toe, maar uh, tot, tot de avond houden droog. Nou, als het allemaal langzaam genoeg is... Uh... <laughs> <laughs> Oké. Okay. Lex regelt dat voor je. Zeg, uh, Willem, hartstikke bedankt voor deze update en uh, voorbeschouwing voor morgen. Ja. En ik zou zeggen, uh, ga nog even rustig uh, kijken en ik zie jou straks om vijf uur tijdens de nabespreking. Dat en uh, morgen ben je er ook weer. Geweldig vanaf negen uur. Hammerite Ultimate Racers. Willem, hartstikke bedankt. Oké, okay, dankjewel. Dat was Willem van deze vanaf Circuit Park Zandvoort. En hier is weer de muziek bij CFM. Randy Crawford en de Crusaders en Street Life. Lekker jazzy hoor, lekker jazzy. Ja, dit was de extended version en een jazz uitvoering. 7,5 minuten lang. Heerlijke muziek. Heb je hem het orgeltje gehoord? Ja, ja, ja. ja, dat ja, vind ja, over. ja. Helemaal goed. Je de de streetlife bij uh, CFM. Nou, we zijn natuurlijk benieuwd hoe het met uh, SV Zandvoort gaat. Daarvoor aan de telefoon, Joop, goedemiddag. Ja, goedemiddag, heren. Ja, uh, ja uh, vandaag was er uh, eindelijk voor Zandvoort een keertje een wedstrijd in de... Uh, in de bekercompetitie, want uh, afgelopen dinsdag zou de eerste geweest zijn uit bij Hermeide, maar uh, die wedstrijd werd afgelast. En af, uh, vandaag eigenlijk zou ook een wedstrijd zijn in Zandvoort, maar ook die werd afgelast, want uh, de, de velden zijn in een erbarmelijke slaap. Dat wil je echt niet weten. Dat is zo slecht. Dus daar uh, kon niet op gespeeld worden. Dus heeft uh, de KVB besloten om deze wedstrijd vlak uh, naast het Haarlemstadion. In, in Haarlem te spelen. Want uh, Sandburg moest spelen. in principe thuis. tegen de nieuwe fusieclub Haarlem Kennemerland, een, een fusieclub die. Uh, ja, ik, ik vind het een be beetje naar om te zeggen. maar. geprobeerd heeft om in de eerste klasse te komen. door middel van. Uh, uh, Kennemerland had het. Uh, ja, had, had de kans om naar uh, de eerste klasse te gaan. En Haarlem heeft daar... Uh, omdat ze... Uh, uh, ja uh, gewoon, gewoon zeggen. Oké. Okay. Ze klopt moesten die... eigenlijk uit, uit de League. Ja, ja, ja, klopt. Ze moesten uit die league. En uh, ze wilden graag weer terugkomen. En dat uh, hebben ze geprobeerd. Om dat uh, in, in combinatie met, uh, met uh, Kennemeland te doen. Kennemeland dat uh, vorig seizoen ook bij Zandvoort uh, speelde. Tenminste dezelfde competitie en uh, dit jaar ook weer gaat doen. Alleen onder de naam Haarlem-Kennemland. Nou, uh, uh, omdat ik al zei dat afgelopen dinsdag uh, de wedstrijd tegen IJmuiden in IJmuiden uh, niet doorging. Uh, was dit de eerste wedstrijd uh, van Zandvoort eigenlijk die een beetje erom ging. Het gaat om de, uh, om de beker en Zandvoort heeft het niet slecht gedaan. Uh, Laten we eerlijk zijn, uh, uh, Haarlem-Kennemland, zo heet het tegenwoordig. Uh, da daar zitten toch een paar jongens bij die uh, niet echt uh, heel erg slecht zijn. He heeft uh, goed gepresteerd. En uh, Santert heeft vandaag uh, met 1-1 gelijk gespeeld. En dat had eigenlijk ook anders kunnen zijn. Waar het niet dat bijvoorbeeld, moet ik even kijken, en, en Michel de Haan. Uh, de kans op 2-0 in de eerste helft. Santert stond een vrij rap met 1-0 voor. Ja, die, die miste die kans. En, en later in de tweede helft. Van uh, uh, Kennemeland uh, Het is een beetje, een beetje raar om te zeggen. Het is, ik, ik, ik vergeet dat. Maar dat is dus Kennermeland. Uh, nee, Haarlem-Kennemeland Die kwam daarna terug naar 1-1. En dat is ook uiteindelijk, uiteindelijk gebleken, gebleven. Um, 7 uh, uh, september wordt een wedstrijd uh, tegen Ijmuiden ingehaald voor deze competitie, dat is de bekercompetitie. En ook uh, de tweede wedstrijd, of in, in principe de derde wedstrijd tegen VVC, FC, VVC moet ik zeggen, zondag tweede klasse, moet ook nog ingehaald gaan worden. Um, komende zaterdag, volgende week dus heb ik het over, dan uh, moet standpanden tegen, uh, ja, heel raar, uh, je ziet het staan als HSV, maar je spreekt het... Heel raar uit. Als HSV natuurlijk, hè? HSV, HSV. <laughs> ja, ja, ja. oké. Okay. <laughs> ja, het, het is geen HSV, maar het is HSV. Die wedstrijd moet ook nog gespeeld worden. En uh, ook vandaag uh, moest de tweede in principe een, een, een, een Oefenwedstrijd spelen. En ook die is in doorgegaan. Want jongens, die wedstrijd. Die, die, die, die velden in Zandvoort die zijn echt zo erbarmelijk slecht. Dat ja, is, waar komt het even... door, uh, Joop? Ja, wat zal je zeggen. Um, uh, ik. ik ik denk dat er gewoon een slecht onderhoud is gepleegd. Ik, ik, ik, kan, ik kan niet echt de vinger op, de, op, de, op, de, op de, de zere plek leggen, maar ik denk dat er gewoon heel erg slecht is onderhoud gepleegd. Eh, de, Zandvoort, de gemeente Zandvoort moet dat onderhouden. Eh, het zou ook nog kunnen dat de vereniging SV Zandvoort dus eh, ook nog die, die onderhoud, dat de onderhoud zou kunnen plegen. Maar daar hebben ze de mensen en de, en de machinerie voor. Het is in ieder geval een hele slechte zaak... dat er nu nog steeds niet op die velden gespeeld kan worden... terwijl het eigenlijk al een hele lange tijd nodig is. Want uh, uh, er wordt getraind op, uh, op de, op, in de duin en op het strand... en uh, op, op het kunstgrasveld en ook het kunstgrasveld mag eigenlijk in principe... Ja, een, een, een, misschien wel voor een training gebruikt worden... maar daar houdt het recht helemaal mee op. De, het is echt de slechte woorden... ...dat, dat die, die, die velden niet gebruikt kunnen worden. En uh, ik, ik denk dat uh, Pieter Keur echt uh, een probleem heeft als, je, als het gaat over... Uh, ...trainingen en, en oefenwedstrijden. Nou, uh, zover is het op dit moment erop. Ja, oké, okay, want uh, aan het weer kan het niet liggen... ...als ze in Haarlem wel nee, spelen op de Jagd nee, nee, Kader. dan moet het in het ook lukken natuurlijk. Dat lijkt mij ook, ja, dat lijkt me inderdaad. Het, het is weliswaar niet in het, op het hoofdveld waar vroeger Haarlem speelde. Het was een van die zijvelden, precies weet ik het niet. Ik ben ook niet geweest, want ik kon er niet naartoe. Dat heb ik jou wel eerder uh, in de dag uh, kenbaar gemaakt. Maar het is, ik, ik vind het jammer dat, uh, dat er nog steeds niet in wordt gespeeld kan worden. Want daar moeten de jongens winnen. Daar moeten ze gaan spelen. En daar moeten ze deze competitie gaan maken. En uh, ja, uh, hoe eerder, hoe liever. Nou, in ieder geval een 1-1 gelijk spel vandaag dus. Ja, nou. vandaag 1-1. En dat vind ik, dat vind ik niet onverdienstelijk. Het is wel eens wel jammer dat het dat niet... Uh, 2-0 is geworden in die eerste helft. Ik heb hem met uh, Ted Sonier gesproken. Uh, een van de begeleiders van de, van de zaterdag 1. En die zegt: ja, ja, ja, ja, ja. We hadden eigenlijk wel de kans gehad. Maar goed, uh, doen we het dus hier gevallen? Maar kom je met 2-0 voor? Ik denk dat je dan uh, echt spek open bent. En dat uh, dan de tegenstander nog uh, een probleempje heeft. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor deze voetbalupdate. Uh, Joop. Ja, aankomende maandag horen we weer op de radio met uh, Colder CFM. Wat heb je aankomende nee. maandag? Oh, dat wil ik echt niet weten. Ja, vertel, vertel, vertel. Ik heb uh, een heleboel uh, zomerhits uit 1973 heb ik, uh, opgezocht. Ik zat toen de tijd in, in militaire dienst voor mijn nummer gewoon. En daar heb ik zoveel herinneringen aan. En dat zijn echt helemaal te gekke nummers. Dus ik, ik raad iedereen aan die nu luistert om uh, komende maandag ook uh, naar uh, het uh, Golden CFM te gaan luisteren. Tussen 8 en 9 uur? Jazeker. zeker. Oké. Okay. Okay. Altijd, so, as usual, hè? As usual. Nou, okay. om alvast een beetje in de Golden CFM stemming te komen, heb ik hier C-CQ uh, klaarstaan. Is dat waar, of niet? Je hebt, je hebt het afgekeken van mijn playlist. <laughs> <laughs> Mooi, hè? Ik ben niet anders. Mooi, hè? <laughs> ja, ja. Ja, ik zal, uh, ik zal Daan wat later informeren over de playlist. van <laughs> Heel goed. Nee, ik heb hem niet eens gezien. Dus, nee, echt waar. Ja, nee, staat, nee, nee, nee, serieus. Staat. Dus, ja, maar we gaan hem alvast draaien. Het was in ieder geval 73 inderdaad, Suzuki Q. En dat, uh, oh, lekker muziek. Oké, okay, ja. dankjewel Joop. Bedankt. En een fijn weekend. Ja, jullie ook. In, de, in het geluid uiteraard. Uh, Oké, okay, okay. groetjes. Hoi, hoi. hoi. But you never live instead He, deze single hobbelje. Blijf de gauw, ouwe. Goede hits. Radio Mario Speed Speedwagon. Keep on loving you. Zo is het maar net. Ja, ja. Dan gaan we weer terug naar jouw van We spraken hem net, is... maar we hebben nog nieuws ja, ja, ja. over het Strandschaaktoernooi. Ja, maar ook even complimenten voor jullie muziek, hè. Dank u, dank u. Dank u, dank, dank, u, dank u. u. Zeker weten. Goed, ik, ik ben ook bij het Strandschaaktoernooi geweest. Het vijftiende Strandschaaktoernooi van de Sanderson Schaakclub. Uh, ze doen nog twee dingen. Dat is dat uh, Louis... Uh, een uh, dat uh, is in, in, uh, in, de, in het gemeestershuis en het strandzaaktoernooi. En dat was vandaag bij, uh, voor het eerst bij, uh, bij uh, uh, Meijer aan Zee, 16. En daar deden, in, daar mogen in principe uh, 82 spelers meedoen. Die hebben ze niet gehad, 72 wel. En één daarvan, en dat wil ik graag melden, is een meisje van 10 jaar, Cheryl Loyer uit Hoofddorp, en die speelde in de groep 6. En dat wil wat zeggen, jongens. Dat is geweldig. Dat meisje speelt al vanaf de vijfde jaar schaak. Haar broertje doet het ook. Die zat uh, even een paar uh, groepjes zomaar hoger, is weliswaar drie jaar ouder. En, en dat is gigantisch. Uh, dat schaaktoernooi is dus een toernooi met, uh, met, met mensen tussen vandaag 10 jaar. En 90 jaar was de oudste. Zo, wat een nou, verschil, hè? Ja, ja echt wel. Ik, ik heb er foto's van gemaakt. Die komen in, in principe in de krant kranten staan. Maar uh, uh, die man van, van 90 die is op, in 1965, pas tussen aanhalingstekens, gaan schaken. En uh, die doet nu nog steeds mee. En het uh, is een toernooi dat, uh, dat uh, echt in, in, niet alleen in de omgeving. maar echt in heel Nederland hoog aangeschreven staat. ...waar heel veel mensen aan meedoen. En uh, dat, uh, dat is uh, echt een uh, hele leuke organisatie... ...die, die jongens van, van de Santerse Schakeluk. Ze spelen geen competitie meer. Ze doen maar twee dingen. Dat is het Louis-Block-toernooi... ...en is het Stralzaak-toernooi. Nou, ik wil graag melden... ...met name dat meisje van tien jaar... ...Sheryl uh, Lawyer uit Hoofddorp. En de man van negentig. Hij wilde zich niet voorstellen. Maar goed, dat is weer wat anders. Uh, en het is... Uh, uh, grandioos. Ik weet ni nog niet wie er gewonnen heeft, want het is op uh, uh, uh, mijn klok zeven uh, minuten voor vijf. Het is nog niet afgelopen. Vijf uh, uur is in principe de, de, de, uh, het einde van, de, van het uh, toernooi. En uh, ik krijg het dus later pas te horen wie het gewonnen heeft in, in de diverse groepen, want er zijn diverse groepen. En, uh, maar nogmaals, een meisje van tien jaar, Sierra Lawyer. Vijf jaar was ze toen ze ben begon en ze doen nu mee is wel een toernooi okay. op uh, hoog niveau, Joop. Ik denk het wel, Rob. Het is echt behoorlijk niveau. Het wordt hoog aangeschreven, dit toernooi. En uh, hier, is, hier zit een ne nieuwe Nederlandse kampioen. Oké. Okay. Nou, we kunnen in ieder geval uh, de uitslagen teruglezen in de krant van volgende week? Uh, sowieso. Oh, Oké, okay. super. Nou, bedankt Joop dat je dit nog even hebt willen uh, delen met de luisteraars. En ik zou zeggen, uh, wij spreken elkaar volgende week weer. Ja, absoluut. En uh, ja, het is bijna tijd voor jullie, jongens. We zijn er bijna. We gaan erbij stoppen. Nog twee platen. Jaap, dankjewel hè. Graag tot ziens. Gro oh, okay. Hoi, hoi. Hoi. Nou, de volgende plaat dan maar even voor Jaap Koper, hè. Moet je ook even op Bittorrent kijken of zo. Misschien vind je hem dan wel. Ja, laat me horen, dank wel. 52nd Street was dat, en I can't let you go. Mooi was die, hè? Ja, ja en uh, morgen op elk half uur, uh, gewoon om half één, half twee, half drie en half vier, en weer een. Weer eentje, oké, okay. helemaal fijn. Goed. Ja, we uh, zijn aan het... het einde alweer, uh, Albertjohn. We naderen er eind voorbij hè? Nog even snel, uh, volgende week, dus uh, het grote evenement uh, op het circuit de DTM. En natuurlijk, en luisteraars, voor zover u het nog niet weet, op aanstaande vrijdag 20 augustus om vijf uur start weer het culinair Zandvoort-verhaal uh, op het gasthuisplein. Er is een speciale krant voor in het leven geroepen van wie er allemaal staat. En u kunt alles nalezen op wwwculinair zandvoortnl Het wordt weer een gigantisch evenement in het dorp en op het circuit. Dus ook volgende week volop actie in het dorp. Is zo meteen na vijf uur Entertainment for You. En wij zijn er volgende week weer. Wij zijn er volgende week Bedankt weer. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week. Some things in love are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 Dikte met het Rationaal. Touringcarchauffeurs chauffeurs worden onder zware druk gezet om strakke ritsschema's uit te voeren. Vakorganisatie FNV presenteert later deze week een zwart boek met misstanden in de busbranche. Afgelopen vrijdag verongelukte een touringcar van Eurolines in Noord-Frankrijk. Daarbij viel één dode en raakte twintig mensen gewond. Volgens de FNV is er bij Eurolines veel mis. Chauffeurs zouden vertraging die ze onderweg oplopen moeten compenseren met kortere rusttijden of harder rijden. Om misstanden te voorkomen moet volgens de FNV het beloningssysteem worden aangepast. Chauffeurs krijgen vaak meer betaald als ze veel onregelmatige diensten accepteren. De FNV stelt dat ze daardoor oververmoeid raken met soms ernstige ongelukken tot gevolg. Als zonnepanelen in brand staan zijn ze gevaarlijk voor de brandweer. Dat staat in een memo van het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid... dat onder meer richtlijnen opstelt voor de brandweer. Ook als de elektriciteit bij een brand wordt uitgeschakeld... blijven de panelen onder spanning staan... Daardoor lopen brandweerlieden het gevaar op elektrocutie als, eh, als ze de brand met water proberen te blussen. De NIV, NIFV adviseert om bij brand de kabels van de zonnepanelen door te knippen met geïsoleerd gereedschap. Alleen dan kan de brand veilig worden geblust. In het rampgebied in Pakistan valt de komende dagen minder regen, verwachten de autoriteiten. In Punjab, een van de zwaarst getroffen gebieden, daalt daardoor het waterpeil in de rivieren... Gehoopt wordt dat dat enige verlichting geeft. Hulporganisaties blijven somber. Miljoenen mensen wachten nog steeds op schoon water, voedsel en een tijdelijk onderkomen. De hulp die onderweg is, is maar een fractie van wat nodig is. Het Pakistanse rampgebied is zo groot als Italië. Zeker 1500 mensen zijn om het leven gekomen. Het weer nog zwaar bewolkt en vooral in het westen en zuidwesten valt er wat regen. Vanmiddag ook kans op regen en onweer in het oosten. Temperatuur 90 graden in het zuidwesten en een graad of 23 in het oosten. Ook morgen bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.